WB Verkeersinformatie. Er staat een korte file op de A12 van Utrecht naar Arnhem... tussen Driebergen en Maarsbergen, twee kilometer. En dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. Waar moet ik op letten bij het afsluiten van een hypotheek? Wijzer in Geldzaken helpt je met deze en al jouw andere financiële vragen. Ga voor betrouwbare informatie en tips naar wijzeringeldzaken.nl Wijzeringeldzaken.nl Houd je geldzaken op orde.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 Langs de lijn, met geo Lippens. Goedenavond, vandaag is de dag waarop Theo Jansen zich voor het eerst Ajax ziet mag noemen. Alle papieren zijn getekend en er wordt ruim 3 miljoen euro door Ajax overgemaakt aan Twente. Jansen verheugt zich al op de samenwerking met de trainer, met Frank de Boer. Ja, zijn manier van werken uh, bevalt me wel. Ik bedoel, wat ik bij Neil zelfs heb meegemaakt, uh, gaf een goed gevoel. En uh, ja, toen had ik ook wel zoiets van... Uh, ja, dat wil ik wel elke dag. De eerste Nederlanders kwamen in actie op de banen van Roland Garros. Timo de Bakker moest het opnemen tegen een van de favorieten, Novak Djokovic. En van onderschatting was geen sprake bij Djokovic. De Bakker is een goede player who who can serve well, play really well, very aggressive. But I've I've tried to you know be close to the line and step in the the court, use my chances. That's what I did. Dat deed hij zeker, want het werd een afstraffing voor de bakker Jan Roels en John van Lotten. Praten we ons straks bij over die Nederlandse prestaties in Parijs. En de beachvolleyballsters Sanne Keizer en Marleen van Iersel zijn goed bezig in de lange aanloop naar de Spelen van Londen. Ze wonnen twee toernooien op een rij en moeten omleren gaan met de druk die daarbij komt kijken. Er komen zoveel mensen op je af, zoveel vrienden ook van de Wildtour die je allemaal feliciteren. Dus je bent helemaal... Uh, yeah. De helden van de Tour op dat moment. En dat is leuk. Maar de volgende dag moeten wij het toernooi weer van vooraf aan beginnen. Dus er ligt best wel wat druk op dan. Later een reportage over de beachvolleybal dames. En we praten met Joop Alberda over de tragische dood van wielrenner Xavier Tondo. Vorig jaar was Albeda nog manager van de Cervelo ploeg toen Tondo voor die ploeg reed. Dat alles en nog veel meer in het komende uur. Iets meer dan een week geleden verspeelde hij de nationale titel met FC Twente... maar nu vertrekt Theo Jansen dus naar de kerstverse kampioen, Ajax. Hij hoefde er niet lang over na te denken toen hij werd benaderd. Als je wordt gevraagd voor Ajax, uh, dan is die keuze niet zo heel moeilijk meer. Ze speel, zijn kampioen voor de Champions League. Uh, ik ken Frank, Frank de Boer natuurlijk via, uh, via het Nederlands elftal. Uh, positief gesprek met hem gehad en toen was het voor mij heel simpel. Was er ook nog interesse vanuit het buitenland? Ja, er was wel wat interesse. Maar uh, na dat gesprek met Frank heb ik gezegd tegen, tegen Rob van... Uh, Je zaakwaar neem Rob Jansen. Ja, toen hebben we gezegd van uh, we richten onze pijlen hierop... en we gaan eerst kijken waar we, waar we hier uh, op uitkomen. Zeg maar. Of dit een wat wordt of niet. Je wilde dus liever in Nederland blijven? Uh, ja, liever in Nederland blijven. Ik wilde in beeld blijven. Uh, voor het Nederlands zelfs al. En ik denk dat dit ideaal is. Veel mensen hadden toch verwacht... hij gaat naar een grote club in het buitenland. Daar gaat hij zijn carrière beëindigen. Ja, die, die club was er niet. En uh, ik moet al zeggen, het is natuurlijk vrij vroeg in de uh, transferwindow, zeg maar. Die, die begint nu pas op gang te komen, of, of later nog. Dus we waren er al heel vroeg bij. En uh, toen had ik al zoiets van: nou, ik ga hiervoor en uh, we, gaan al, ja, we gaan kijken waar dit heen gaat. En uh, ja, vandaag mijn contract getekend. Eén groot voordeel: pendelen ben je gewend van Arnhem naar Amsterdam, Arnhem-Enschede.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 Jij bent een echt, toch een echte aannemer? Ja, dat wel. Maar ik bedoel, er wordt zoveel gezegd nu... dat ik niet naar het buitenland ga vanwege mijn heimwee of wat dan ook. En uh, als iemand dat roept, dan gaat iedereen dat in één keer naroepen. Maar iedereen die mij kent, weet dat het niet zo is. En, uh, ja, het is alleen jammer dat mensen dat roepen. Wat wordt je rol bij mijn uh, Ja, daar hebben we over gesproken. Ik weet ook wel op wat voor positie ik me moet gaan richten en dat soort dingen. Maar... Uh, daar ga ik niet te diep op in. Ik bedoel, dat, dat, dat zullen we wel zien in de voorbereiding hoe dat gaat. Maar ik, ik zal een van de, de, de leidende, leidende jongens moeten worden. Zal, zal je rol veel verschillen met die die je vervulde bij FC Twente? Uh, nee, denk ik niet. Ik denk dat ik daar een van de leiders was. En dat ik dat uh, hier ook weer moet zijn. Weer in de Champions League. Heb je echt bewust gekeken naar een club die de, op het hoogste niveau actief is? Ja, bewust gekeken. kijk Als ik naar het buitenland zou gaan, dan zou ik niet bij een club terechtkomen... die in de Champions League speelt. Die kans is gewoon niet groot. Uh, dan moet je het gaan doen met de subtop of, of wat dan ook. Maar hier ben, wat ik al zei, hier ben ik in het beeld van Nederland zelf Het is een belangrijk jaar. En, uh, ja, ik hoop aan het einde van dit jaar een te, prijs te winnen. En uh, ja, met het Nederland zelfs al mee te gaan. Wanneer heb je voor jezelf het besluit genomen... het is na 3 jaar Twente voldoende? Poeh. En dat is dus wel even geleden al. Dat is wel een postje terug. Dat deed de niet zo'n af dat Twente op de laatste spel de titel uh, misliep? Nee, daar, daar had het niks mee te maken. Ik bedoel, ik, ik, heb, ik heb een fantastische tijd gehad bij Twente. En, uh, een goede band met de supporters, uh, met de mensen van de club. Dus ik heb daar een heel goed gevoel gehad. Alleen de laatste half jaar had ik wel zoiets van... Ja, het zou misschien wel mooi zijn om weer uh, iets nieuws uh, te pakken. Hebben de woorden van voorzitter Munsterman over jou nog een rol gespeeld? Dat je dicht dacht van, ik ga echt weg. Nee, absoluut niet. absoluut niet. Ik heb uh, toevallig uh, voor, de wedstrijd, uh, voor de laatste wedstrijd nog een heel goed gesprek met hem gehad. Het uh, uh, was een positief gesprek. We hebben een goed gevoel aan overgehouden. En, uh, als ik hem een volgende keer tegenkom, geef ik hem een hand. En, uh, misschien nog wel een dik knuffel ook. Wat is er met je knie aan de hand? Dat je geopereerd moet worden? Nee, ik word niet geopereerd. Wat is er aan de hand met die knie? Nou, ik heb... Uh... Ik heb uh, natuurlijk uh, 13 jaar betaald voetbal erop zitten. Dus uh, dat is het logisch dat je knie niet meer uh, brandschoon is. Dus uh, daar zit wat slijtage. Maar dat is denk ik normaal bij, uh, bij jongens die lang mee gaan al in, het, uh, in het betaalde voetbal. En dat heb ik ook. En uh, aan, het begin van de, of, uh, aan het einde van het seizoen was het uh, gaan we opereren of niet. Uh, uh, er was een uh, kans dat ik het zou gaan schoonmaken. Bij Ajax hebben ze allerlei onderzoeken gedaan. En, en daaruit bleek dat... Ja, er is wel wat te zien, maar het is niet van die aard uh, om te gaan opereren. Wordt het wel schoongemaakt, je knie? Nee, nee. nu, vakantie? Ja, ik, uh, ik ga volgende week uh, ga ik op vakantie, ja. heerlijk, met de vrouw en de kleine. En wanneer moet je hier melden in Amsterdam? Uh, 27 juni. En dat zei Theo Jansen tegen Rob Fleur.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 If you want it, come and get it.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 We'll Populair in Ierland, David Gray. Hij komt uit Engeland, dus heel bijzonder dat hij daar zo populair is. Babylon heette dit nummer. Het zat tennisser Timo de Bakker niet mee bij de loting voor Roland Garros. Hij moest In de eerste ronde moest hij het opnemen tegen een van de favorieten voor de titel, Novak Djokovic. Het duurde allemaal niet lang voor de bakker. Hij ging er met 6-2, 6-1 en 6-3 vanaf. Een pijnlijke les werd het. Ja, Pijnlijk in de manier dat ik niks kan uitrichten... Uh...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 Nou ja, het zwaar is dat je gewoon niet niks tegen kan doen. Uh, weet je je wil er een gevecht van maken, je wil je, je, la, je laten zien. Maar uh, ja, hij speelt zo makkelijk en zo dwingend. En, en hij is zo snel dat alles wat je probeert, uh, ja, dat countt hij gewoon en neemt hij gewoon easy over. Laat het op. Dan, uh, dan moet je gewoon zeggen dat het te goed is, hoe jammer het ook is. En dan moet ik het proberen een goede les uit te trekken uh, en weer doorgaan. Ja, dat vind ik interessant, want wat voor lessen kun je hier dan van leren? Waar zoek je dat? Ik bedoel, is dat toch vooral het fysieke waarvan jij al eens eerder hebt gezegd... ja, ik moet fysiek, ik moet aan de bak, ik moet meer uh, het kracht doen, ik moet gewoon veel meer doen? Ja, zeker, maar gewoon meer de punten die hij zo goed doet en uh, daar een voorbeeld van nemen... en uh, misschien uh, proberen er zelf wat mee te doen. Ja, dat, zoiets zou je toch moeten doen, om, uh, want verder uh, ben je vrij als geweest. Moeten het misschien ook zoeken nog weer in het leven buiten de banen. De mensen om je heen. Ik bedoel, als je kijkt wat deze mannen allemaal om zich heen heeft lopen aan, aan, aan technische en noem maar op. Een, een voedingsdiëtist van alles, is dat iets waarvan jij denkt, ja, daar moet ik ook mee aan de slag? Nou, laten we het eerst gaan zelf goed doen en dan komen die dingen vanzelf wel. Daar heb je nog wel vertrouwen in, want, want, want hoe kritisch kijk je jezelf naar? Nou, ik weet gewoon dat er dingen zijn die beter kunnen. En die ik zelf beter kan doen. En uh, zolang ik die niet uh, op orde heb, uh, ja, dan kan je wel uh, duizend man om je heen hebben. Maar uh, je zal het zelf moeten doen. Maar waar, uh, als het om die zoektocht gaat naar, naar een betere tenniser worden, waar begin je dan zelf? Bij jezelf. Nou, ik denk dat dat het voornamelijk is uh, bij jezelf. En uh, op een gegeven moment, als je, uh, als je daar je dingen bereikt, dan, uh, dan kan je mensen om je heen hebben die het misschien... ...gedetailleerder kunnen, toch even ergens anders in kunnen helpen. Maar het zal beginnen met jezelf. En dan bedoel je vooral het mentale aspect, eh, nog weer meer leven als, als een tennisprof? Ja, alles. Ik bedoel de arbeids, maar ook gewoon uh, uren maken. Je kan zelf nog zoveel dingen leren en dan, dan kan je wel tien man om je heen hebben. Maar ik denk dat het op dit moment alleen maar onrust is. En zolang je dat uh, nog niet optimaal kan doen, dan op een gegeven moment komt de rest wel. En hoe zit het wat dat betreft dan met de ambities? Want ja, ooit hebben wij van jou gedacht, gezien wat allemaal deed bij die junioren. Dit is een man uh, die in Nederland... Uh, Nederland heeft er een wereldtopper, straks ook bij die senioren. Maar het duurt allemaal heel lang. En, en is het geloof bij jou dan nog? Ik ben uh, best 22, uh, Martin. Het komt nog wel. Nou ja, ik bedoel, ik ben, ik ben in dat opzicht gewoon nog jong. Ik heb nu minder jaar. Vorig jaar ging het allemaal goed. Stond ik... Vrij snel rond de 40. Dus ja, ik, ik heb er zeker nog geloof in. Het moet alleen allemaal weer even gaan vallen. En, uh, en dan kan het snel gaan. En ik denk dat ik het heb laten zien, Rommel heeft laten zien en ook Thomas nu laat het gewoon zien. Dat het gewoon heel snel kan gaan als het loopt. Uh, dat, dat is nu uh, de moeite dat we dat weer uh, moeten gaan krijgen. Ja, en de ellende is natuurlijk dat uh, hier had je vorig jaar een derde ronde. Wimmelde een derde ronde. Ik bedoel, het wordt, het wordt waarschijnlijk eerst weer een weg naar beneden nog. Nou, een stapje terug en dan twee omhoog toch? Nou, Timo de Bakker was dat hij sprak met Martin Vriesema. Inmiddels hier aangeschoven onze verslaggever Jan Roos en John van Lottem, analyticus voor de NOS en toevallig ook de oud-trainer van Timo de Bakker. Jan, jij even eerst. Hoe luister jij ja. naar dat interview met Timo de Bakker? Nou, het eerste deel is heel vlak. Dan lijkt het altijd alsof hij het niet over zichzelf heeft. Dan vraagt Martin Vriesema goed door. En Dan komt hij uiteindelijk bij zichzelf uit. En ik heb de hele tijd het gevoel van, wake up. Dat, dat, dat heeft iedereen die wat met Timo de Bakker heeft en die met Timo de Bakker uh, wil werken. Wanneer word je nou eens wakker? Wanneer word je nou eens echt diep van binnen bewust van je talenten? En wanneer ga je gewoon in 6, 7 uur per dag of 8 uur per dag of 24 uur per dag aan dat tennis werken? En, uh, en, en dat komt ook een beetje door zijn toon en door zijn manier van praten. Het lijkt het alsof hij het, ja, ja. het over iemand anders heeft. Alsof hij, uh, uh, hij praat ook altijd in de tweede persoon, maar dat is meer met sporters. Maar ik zou eerlijk dat ik dat ik moet het moet gaan doen. Ik moet mes, uh, ja, je moet jezelf laten zien. Dat heeft hij natuurlijk helemaal niet op de baan vanmiddag. John van Lottem, jij hebt met hem gewerkt. Hoe moeilijk is het om daar doorheen te breken? Ja, het is uh, precies zoals uh, Jan het omschrijft. Het is, het, ja... Ik... Ik kan heel moeilijk uh, ja, grip op hem krijgen en, en hem te kunnen laten doordringen dat dat soort uh, uh, ja, essentiële zaken zeer belangrijk zijn in tennis. En Martin Vriesema vraagt inderdaad goed door van is het niet tijd voor jou om inderdaad een goed team om je heen te creëren, diëtisten, uh, fysieke trainer. En dat heeft hij eigenlijk wel altijd om zich heen gehad, alleen hij heeft ze... Om zich heen gehad, maar vervolgens niet geluisterd, of in ieder geval het niet uitgevoerd. En dan, ja, dan kan je inderdaad wel iedereen om je heen creëren. Maar, en die mensen ook echt het beste met hem voor hebben. Maar als je het dan niet, echt niet wil uitvoeren, dan, ja, dan nogmaals, dan kan je uh, Guus Hidding te zetten. Dan werkt het nog steeds niet. Ook niet als je iemand bijna 24 uur per dag gewoon ernaast zet die echt bovenop hem zit. Want dat wordt ook wel gezegd. Hè. Van zet nou eens gewoon iemand bij hem die fulltime met hem bezig is. Nou, dat heb ik gedaan. Ik heb uh, vijf maanden heb ik met hem op de kamer geslapen, ook uh, op toernooi. En ja, dat is, uh, ja, dat is niet niks. Uh, want nee. normaal gesproken ga je als coach uh, s'avonds uit elkaar. En dan heb je je eigen momenten ook nog. En uh, proberen daar ook uh, met hem te praten en... en ja, ervoor te zorgen dat hij op tijd naar bed gaat. Hè? Dat je samen het licht uit doet. En dat je samen dat ontbijt gaat. En je, je, je, uh, je musli pakt, je yoghurt en al dat soort uh, ja, uh, gezonde dingen. En je moet hem echt aan de hand vasthouden. En, ja, en dat vindt hij, in het begin vindt hij dat heel fijn. Ja. Tot op een gegeven moment komt. ze. Ja, dan, dan wordt is, het lastig. Dan is het uh, happy marriage uh, moment voorbij. En dan, uh, ja, dan vindt hij het zelf ook moeilijk. En dan laat hij het weer gaan. Want Jan, hij stoot het ook van zich af. Want hij zegt onder andere tegen Martin Vriesema: Joh, ik ben pas 22. Waar maken ze zich ja, allemaal druk om? Dat klinkt uit. Hij is al 22, zou ik dan bijna zeggen. Mm. Met zijn talenten. Want dat, dat zag je ook bij Vlagen weer in de wedstrijd. Hoe, hoe makkelijk die een voorhand kan slaan. Hoe makkelijk die kan serveren. Hoe makkelijk die een de backhand kan slaan. Gewoon alle slagen heeft hij. Ja, ik vind het zelf als ik de wedstrijd ook kijk frustrerend... Uh, uh, dat hij uh, dan niet alles uit zich haalt in die wedstrijd al. Hij had meer games kunnen pakken tegen Djokovic. Hij begint slap, komt meteen 3-0 achter. Kijk, als hij tegen Djokovic staat, die speelt zijn eerste wedstrijd Roland Gros, die moet ook acclimatiseren. Um, die heeft een, een week geen toernooi gespeeld. Dan moet je meteen de boom staan, ook mentaal. En je moet je laten zien. Heeft hij helemaal niet gedaan. Het is een, is een basis gewoon. Dus ja, ik, ik, ik ben daarin teleurgesteld. En ik zal zeggen, al 22, je bent al 22. Je hebt 2-3 jaar. Bijna vergooid. Door gewoon veel te weinig te trainen. Simpel. Veel te weinig uren te maken. Dat hoor je van iedereen die, die het zo graag met hem wil. Ik ook als, als verslaggever. Willen we allemaal. Alleen ja, hij moet het zelf doen. En, en het is zoals John het verhaal vertelt. Eh, inderdaad eh, 24 uur begeleiden. Het begint bij hemzelf. Mm. En, en als dat kwartje in een keer valt. ja, Dan komt het nog goed. Valt het kwartje niet. Is het einde verhaal. Hij, hij, hij onderkent het als geen ander. Alleen ja, onderkende en toch iets echt structureel je er iets aan doen Dat is, uh, dat is de grote vraag. en uh, Zoals vandaag, je ziet no Novo Djokovic... net voordat hij de baan opgaat... met een zeer geconcentreerde blik van... ik weet dat ik tegen Timo de Bakker uh, speel. Dat is een jongen met echt kwaliteiten. en die, die in zich heeft om de top te halen. Dus ik ben gewaarschuwd. En zo gaat hij de wedstrijd in. En... Uh, ja, en zoals Jan het net ook aangeeft, de er is geen beleving geweest vanaf minuut 1 tot aan het moment dat hij de hand schudde van Djokovic. En dat is hem wel aan te rekenen in zo'n wedstrijd. Dat hij verliest? Oké, okay, dat, dat, dat hoort erbij. Djokovic is in bloedvorm en daar hebben al 37 spelers van hem verloren dit jaar. En. Um, ja, ik, ik denk dat, dat Raymond Sluiter daarin uh, met name teleurgesteld is. Die weet in de situatie waar hij nu zit dat het niet helemaal goed gaat. Dat hij fysiek niet sterk is en dat hij misschien weinig ritme heeft. Maar ik heb vandaag niet heel erg voor hard gezien. En topsportmentaliteit, is dat dan het magische woord? Ja, Wat je wel hij, bij Djokovic ziet. En bij hij, veel is niet hij is niet strijdend ten onder gegaan. En uh, ja, dat, dat past niet bij uh, Raymond Sluiter, zullen we zeggen. Dat, die, die ging altijd met zijn hart uh, de baan op. Jan trouwens ook een groot contrast met uh, Thomas Chorelle. Want die, uh, die heeft het wel goed gedaan. Ja. Hij speelde tegen González, de, de Argentijn. Eerlijk uit het gebied te zeggen dat we die wedstrijd niet hebben kunnen zien hier in Hilversum. Wel contact gehad met, met Marcella. En die kwam helemaal hilarisch van die baan terug. Zo'n fantastische Davis Cup sfeer. En 500 mensen. En wat een fantastische speler. Ik krijg er nog kippenvel van. Fantastische serveren. Acceleratie voor en bek. Ik, ik heb hem zien spelen live in, in Doha dit jaar. Tegen Federer. Had hij gewoon setpoint tegen Federer eerste set. Uh, fascinerend om te zien. Hoe, hoe snel hij op zijn voeten is met het lange lijf. Ja. Uh, uh, en ook gewoon heel positief op de baan staat. Ja, inderdaad, daar word ik dan enthousiast van. Nou, zullen we helemaal naar, naar hemzelf gaan ja, luisteren. He? Want hij vertelde ja. dat hij ongelooflijk veel steun. Wat jij net ook zei, Jan. Ja. Veel steun kreeg van die Oranje supporters. Ja, dit is super. Ik kwam binnen en ik had het gevoel alsof je bij uitspreken in Nederland speelt. Zoveel mensen zijn er. En ja, dit is echt geweldig. Uh, dat, dat er zoveel mensen hier naartoe komen om ja, mij aan te moedigen. En ja, hopelijk morgen Robin natuurlijk ook. Dat is echt super. Volgende ronde wacht er zeker een zekere Wawrinka. Jij hebt nu zoiets van kom maar op. Ja nee dat heb ik sowieso. Of dat nou tegen Vedere is of, of tegen een ja, Je wilt altijd je beste spel laten zien. En, uh, ja, zelfs Vedere maak ik het lastig. Dus ja waarom Vrinka ook niet. Nou John wat een zelfvertrouwen. Geef je hem veel kans trouwens tegen die 14 Veertiende geplaatst. Amsterdamse bluff wel een beetje erin natuurlijk. En dat is, belme, uh, dat, dat ja. past ook bij hem. Um, ik geef hem uh, zeker kans om er echt een goede wedstrijd van te maken. Um, hij, is, uh, hij is vrij. Hij, uh, wat, heel, wat heel mooi voor hem is, is dat hij met deze wedstrijd... voor het eerst in de top 100 van de wereld komt. Dus dat, ja, dat zijn maar weinig spelers uh, gelukt. Um, dat het, was het laatste doel, las ik ergens, wat hij zich nog gesteld had voor dit jaar. Hè? Nou ja, dat is... Parijs halen had hij al... Uh... Dat is dat grote doel als, als tennisser. In ja. eerste instantie, als je opkomt, top 100 halen. En dan, uh, ja, dan uh, natuurlijk heb je de doelen van toernooien winnen, Grand Slams winnen en, en, en verder. Uh, dus hij kan echt vrij uit gaan spelen tegen een geplaatste speler waarbij hij... Zichzelf lekker in de wedstrijd kan spelen. Er is niet iemand die hem van de baan af gaat blazen. En, en hij is juist wel een speler die nu met zijn lengte, 2 meter 2, en een gigantische service en een, en een slingerarm, wat hij heeft, uh, ja, toch wel wat voor uh, wat, uh, wat uh, zweepmomentjes zal gaan zorgen bij, uh, bij Van Vrink. Altijd mooi om naar te kijken. Jan, uh, nog heel even de buitenlanders. Uh, de anderen. Uh... Wat was de verrassing van de dag? Verlies van Berdig tegen Stefan Robert, een, een Fransman, een, een qualifier, 31 jaar. Uh, Berdy verloor 9-7 vijfde set. Had de eerste twee sets gewonnen met 6-3. Had er zelf ook geen verklaring voor dat hij, dat hij zomaar die <laughs> wedstrijd weggaf. Uh, Even nog, um, uh, deze Stefan Robert heeft nog nooit een wedstrijd gewonnen... Op in het hoofdschema van Roland Goros. met zijn 31 jaar. Won nog nooit een wedstrijd in vijf sets. Ja. En heeft nog nooit van een top 10 speler geworden. Dus uh, met zijn 31 jaar is het een veteraan. Ja. En die heeft gewoon een fantastische verrassing gezorgd... door toch de finalist van vorig jaar te verslaan. Dat is de, dat is de grote verrassing. Uh, en verder nog Del Potro had een lastige partij tegen Karlovic, de, de Kroaat. Hij um, staat wel een paar weken uh, buiten spel. Dus dat, dat ja. was wel uh, positief om hem weer terug te zien op de ja, baan. Ja, ja, ja. ja. Nou, hey, morgen nog even heel kort: twee Nederlanders. Ja. Wie gaan we zien? Uh, Hazen tegen Daniel Gimeno Traver. Uh, en Aranska Rus tegen Marina Rakovic officieel komt ze uit Nieuw-Zeeland. Ze werd nog getraind door Michiel uh, Schapers. Um, ja, hazen moeten natuurlijk kijken hoe het met die enkel is. Dat is ook afwachten okay. in een wedstrijd. Maar we gaan het zien morgen dus. Het is weer begonnen, Roland Garros. En dat is mooi, heren bedankt. Hits aan de tantrums was dat met Money Grabber. Opnieuw is de wielerwereld opgeschikt door een dodelijk ongeval. En dit keer is het de Spaanse coureur Xavier Tondo. Hij overleed aan de gevolgen van een noodlottig ongeval... waarbij hij beklemd raakte tussen zijn auto en een dichtslaande garage-deur. Het ongeval gebeurde in de Sierra Nevada... waar de, trainer van, waar de renner van Movistar was voor een hoogtestage. Joop Alberda, goedenavond. Goedenavond. Joop Albeduis was vorig jaar nog algemeen directeur van het Cervelo-team. De ploeg waarvoor Tondo uitkwam. Uh, ja, we kennen Tondo onder andere van zijn etappenzegen vorig jaar in Parijs-Nies. Van zijn eindzegen dit jaar in Castilla en León. Maar Joop, wat was het voor renner binnen de ploeg? Het was een, uh, het was een hele speciale uh, renner. Uh, we zeiden onderling wel eens... Uh, als Xavi binnenkomt, dan schijnt de zon in het peloton. Hij is een... Uh... Ja, wat elke coach of manager eigenlijk hoopt. En we waren er ook naar op zoek. We zochten zo'n sportleider uh, of een coach. We zochten een masseur in die orde. We zochten een mechanieker in die orde. Chavi was een, een, een render die als je binnenkwam, dan begon iedereen al te lachen. En als het uh, uh, spannend werd of het was een tegenslag, dan was hij door zijn verschijning eigenlijk al in staat om de, de sfeer weer naar het positieve en de toekomst te draaien. En dat is... Hij heeft diepe indruk gemaakt op, uh, op de hele ploeg altijd. Uh, zijn aanwezigheid was altijd voor iedereen uh, een welkom renner uh, in het team. Ja, en hij was niet een van de jongsten, maar hij ging wel goed presteren ook, hè? Hij was, uh, ja, al jarenlang was hij een beetje, een beetje onzichtbaar. Stille kracht. Hij is, uh, ja, ja hij is, bij ons is hij, ook, is hij ook laat binnengekomen. Ik geloof dat hij de 24e tik was eigenlijk. En hij heeft ons uh, direct aangenaam verrast, niet alleen door wat ik net zei, zijn mentaliteit, maar ook zijn gedrevenheid om het allemaal heel zorgvuldig te doen. En altijd een heel goed overleg te hebben met de coaches en met de medische staf. En hij voelde zich, en dat was ook wel een, een karakter van hem, hij voelde zich bij ons gewoon enorm thuis. En hij heeft wel eens gezegd, ja, omdat ik me hier gewoon thuis voel, vind ik het ook logisch dat ik plotseling gewoon veel beter ga presteren. Hij werd onder andere zesde in de Vuelta waarvan wij allemaal ook zeiden, van misschien hadden we met een andere aanpak... voor hem wel een veel hoger resultaat kunnen halen. Ja, deze reacties trouwens zijn ja, over een persoonlijk komen... ook vanuit zijn nieuwe ploeg, Mobistar. Want jullie ploeg hield ermee op uh, na het afgelopen seizoen. Uh, daar was hij zich aan het voorbereiden op de Tour de France. Uh, dus ook ja. weer heel serieus bezig op misschien wel... Ja, wat zijn mooiste moment had moeten worden. Ja, dus, dus, dat is natuurlijk nu heel uh, tragisch dat je daarover moet spreken. Het was... Um, voor, voor mij en voor onze mijn tiengenoten was het het feit hoe hij was als mens en zoals je de sport bedreef, was het voor mij echt een padel in onze, in onze ploeg. Ondanks het feit of we nou heel goed presteren of minder goed presteren, wat ik al zei, ploeg in de put. Uh, bij de aanwezigheid van tondo fleurde iedereen toch enigszins op. En was altijd positief gericht op datgene wat we nou zouden kunnen bereiken. En dan zo'n stom ongeluk. En dan zo'n ongeluk. Ik heb de exacte waarde toedraag nog steeds niet helemaal kunnen begrijpen, omdat het ja, twee verschillende verhalen zijn van een dichtslaande deur en een auto die uh, hem klemgereden heeft. Ja, die van de blijft. handrem schoot, hè? Het, het, het is niet te bevatten en het is diep en diep tragisch voor zo'n uh, ongelofelijke jonge renner. Hoe gaat dat trouwens op zo'n moment? Want jij bent nu natuurlijk al weer een tijdje weer weg uit, uh, uit die wielerwereld. Uh, maar gaat de tamtam -tam dan heel snel rond? Word jij snel gebeld door allemaal oude ploeggenoten en dergelijke? Ja, we hebben uh, eigenlijk hebben we vandaag iedereen aan de lijn gehad. Uh, alle sportdirecteuren, een aantal masseurs, mechaniekers, een aantal renners. Um, en daar heb ik nog steeds met een aantal uh, intensief contact mee en regelmatig contact mee. En dit. Merk je dan plotseling hoe sterk uh, de sport ons vorig jaar ook weer verbonden heeft? Ja, en het is niet de eerste keer dit seizoen hè, dat uh, de wielerwereld wat dat betreft uh, een klap te verwerken krijgt. Nee, we, het, uh, we zijn nog niet eens hersteld van de vorige klap wat dat betreft. En uh, het is ook zo tragisch dat beide ongevallen natuurlijk gebeuren door ja, toeval, pech, uh, geen aanwijzbare oorzaak. En dat het zo desastreus ogenblik wordt verloopt, dat is natuurlijk wel uiterst pijnlijk. Joop, mag ik je danken voor je reactie op de dood van Xavier Tondo? Dank je wel. Sport kort. De Italiaanse politie heeft de tweede rustdag van de Ronde van Italië benut... om een inval te doen bij de Radiocheck ploeg. Volgens teamarts Nino Daniele zijn alle auto's en de rennersbus doorzocht. Vanavond zijn er speurders in het hotel van de ploeg actief. Daniele zelf is door de politie ondervraagd. En volgens de arts is er niks verdachts gevonden. De inval komt kort nadat oud-renner Tyler Hamilton... de voormalige radio shack kopman Lance Armstrong... heeft beschuldigd van dopinggebruik. En de Nederlandse Vakant raakte op de rustdag van vandaag... een renner kwijt, maar dat was ook al verwacht. De Pool Mikel Golas is naar huis vertrokken. Dat was trouwens al voor de Giro afgesproken, want hij gaat zaterdag trouwen. En de Amerikaan Chris Horner heeft vannacht de ronde van Californië op zijn naam geschreven. In de slotetappe kwam zijn eerste plaats niet meer in gevaar. De Australiër Matthew Goss won die slotetappe. Laurens Tendam werd in het eindklassement zesde. De 18-jarige honkballer Danny Arribas heeft een contract voor drie jaar getekend... bij de Major League Club Pittsburgh Pirates. Hij heeft de Amerikanen afgelopen week overtuigd... tijdens een try-out in de Dominicaanse Republiek. Arribas speelt nu nog voor PSV. En ook in de vierde partij van de kandidaten-tweekamp in Kazan... tussen de schakers Boris Gelfand uit Israël en Alexander Grishuk uit Rusland. Die partij is in remise geëindigd. De stand is dus 2-2. De winnaar mag wereldkampioen Viswanathan Anand uitdagen. Mondscoach Bert van Marwijk heeft de doelmannen Jasper Sillissen van NEC en Tim Krul van Newcastle United opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal voor de oefenduels met Brazilië en Uruguay. Het is de eerste keer dat die twee worden uitgenodigd voor Oranje. En daar gaan we over praten met Bas Tiggeler, onze Oranje-verslaggever. Bas, goedenavond. Hallo Guido, goedenavond. Bas, wat moeten we nou zeggen? Is het een verrassende keus of is het een logische keus? Nee, ik vind het tamelijk logisch. Uh, zoveel smaken zijn er niet. Kijk, Stekelenburger is er niet. Uh, Bosker, die er nog bij was op het wereldkampioenschap... die is niet alleen oud, maar heeft natuurlijk bij Twente niet veel gespeeld. Je wil toch op zoek naar een doelman uh, achter vorm. Want dat is natuurlijk nu je eerste keeper. Nou, het verhaal van Veldhuizen is ook bekend... want die is naar Spanje gegaan en komt daar niet aan spelen. Die zien we toe. nooit meer terug, nee. Ja. Nou ja, of, ja ik nee, zou wel zeggen, die zien we binnenkort niet. dus wel weer terug. Ja. Want die zal weer een keer naar Nederland komen misschien. Uh, nee ja, goed, dan moet je dus kijken welke jonge keepers heb je. Want dan wil je toch talenten voor de toekomst kiezen. Dan ga je niet een oude keeper nemen, lijkt mij. Uh, nou ja, dan kom je bij deze twee heren uit. Ik vind het niet zo raar. Ik heb uh, veel mensen horen vragen waarom Vermeer niet? Groot talent, absoluut. Maar die heeft de afgelopen twee seizoenen zeven wedstrijden gekiept. En dat is een beetje weinig. En Sillers heeft natuurlijk wel bij NEC laten zien dat hij het heel goed gedaan heeft. Op Krul heb ik wat minder zicht omdat hij nou eenmaal in een andere competitie speelt. Maar ik vind het, uh, ik vind het een logische keuze. Laat ze het maar laten zien. Nou, mooi. Dan een ander opvallend punt. Hè? Mark van Bommel, Rafael van der Vaart. Die gaan allebei niet mee naar Brazilië en Uruguay. Of is het niet opvallend? Nee, nou goed. Van Bommel heeft natuurlijk al de hele tijd last van zijn bovenbenen. Dat, dat, dat vocht dat erin zit. En dat, dat, dat wil eigenlijk maar niet geweldig weg. Van de vaart, klein blessuretje. Ja, kijk. Dit zijn natuurlijk wel uh, van die trips dat als je als speler denkt... het is niet helemaal 100%, dan blijf je wel thuis. Want dan ga je geen risico nemen na zo'n lang seizoen. Uh, kijk, nogmaals, met Van Bommel weet ik zeker dat dat wel een blessure is... waar hij al heel lang last van heeft. En waarschijnlijk denkt hij nu, ik moet daar nu echt... moet ik wat rust geven om het echt uh, helemaal te laten genezen. Maar goed, het zou me niet eens verbazen als er nog één of twee afhaken, hoor, straks. Ja, zeg nou, van Nistelrooy die was wel graag meegegaan naar Zuid-Amerika, maar die is weer niet opgeroepen door Van Marwijk. Nee, omdat je toch voorin niet zo heel veel mensen mist, want daar is eigenlijk iedereen er wel. En hoe tragisch het misschien ook is voor Van Nistelrooy, een grote speler, is dat hij nu in, zeg maar, op het lijstje van, van Van Marwijk gewoon niet meer bovenaan staat. Want je hebt en van Persie en je hebt Huntelaar en Kuit kan daar nog spelen. Dus pas op het moment dat daar echt mensen gaan wegvallen, komt Van Nistelrooy in beeld. En dat is dan nu niet zo. Ja, dat is voor hem heel moeilijk misschien, maar mm. wel realistisch. Zo mm. is hij trouwens zelf ook wel, is mij opgevallen de laatste keer. Maar ik had het hem wel gegund. En dat betekent nog steeds dat hij niet 100% is afgeschreven door Van Marwijk? Nee, nee, nee, dat geloof ik niet. Want Van Marwijk zal hem er echt wel bij houden. Ook met het oog straks op een, op een, weer, op een uh, Europees kampioenschap. Kijk, je weet nooit hoe het loopt. Want voor hetzelfde geld uh, gaat in, in het voorjaar... Een paar maanden voordat het EK begint ineens van Persie door zijn knie of uh, Hunterlaar. Dan zou je toch weer een spits nodig hebben. Dus nee, afgeschreven is hij zeker niet. Maar uh, ja, hij moet genoegen nemen met een rol heel erg op het tweede of misschien wel op het derde plan. Zeg, het zijn niet de misselijke tegenstanders. Hè? Brazilië en uh, Uruguay, 4 juni uh, Brazilië tegenstander van Oranje. 8 juni in Montevideo, Uruguay. Wordt het niet allemaal wat te veel voor die internationals? Want als we toch kijken naar de internationals, dan hebben ze een aardig uitputtend seizoen achter de rug. Ja, dat is ook zo. Het wordt ook te veel. Het, um, nou, dat is niet eens waar. Het wordt niet veel. Het is te veel al. Um, het is zo'n kast uh, waar je je kleren in stopt. Dat is een beetje de internationale voetbalkalender. En dan probeer je er elke keer toch maar weer een trui bij te stoppen. En het lukt elke keer net. Maar er komt natuurlijk een moment dat die kast niet meer dicht wil. En dat is een beetje met die internationale voetbalkalender, denk ik ook. Het wordt te vol. Nou, moet je hier wel bij zeggen dat deze data waarop het Nederlands zelf wel in Zuid-Amerika speelt... data zijn waarop er gewoon kwalificatie gevoetbald wordt. En als Nederland in een pool zou hebben gezeten met een land meer... dan had Nederland gewoon kwalificatie gespeeld. Dan dus die data zijn niet zo raar. Spelen, ja. Ja, ja, ja, alleen goed, het enige wat je de jongens dan nu tussen aanhalingstekens aandoet... is dat ze wel weer eerst naar de andere kant van de wereld moeten. En vinden ze het hm. toch wel leuk? Jawel, want uh, ik, kijk, die, die sfeer in die groep is goed. Dus ze vinden het echt oprecht leuk om met elkaar op pad te zijn... Um, daar komt bij dat de KNVB wel zo slim is geweest... om in de afgelopen maanden hier en daar wat internationals te polsen. En zeggen, goh jongens, dit zijn we van plan, zien jullie dat zitten. En ik denk, als ze allemaal hadden gezegd... nou, doe maar niet, doe maar uh, België thuis en Luxemburg uit... dat de KNVB misschien had gezegd, nou, dan doen we het niet. Maar de, de spelers zijn daar wel, ik weet niet tot op, tot op welke hoogte precies... maar zijn daar in ieder geval wel in gekend. Wanneer komen ze bij elkaar? Uh, morgen al, dan uh, begint het in Hoenderlo. Uh, daar wordt deze week drie keer getraind. Morgen donderdag en vrijdag. Dan hebben ze een weekend vrij, behalve <laughs> Afvalhaai. Want die moet, uh, als het een beetje mee zit zaterdag nog in actie komen, Champions League finale. Dat hoopt hij, hè? Ja. Nou, dat zou wel heel mooi zijn. Uh, en dan is het maandag in de loop van de avond het vertrek naar, uh, naar Brazilië. Nou, en dan kunnen we het weer gaan afwachten. Weer twee wedstrijden van het Nederlands zelf. Dat tegen hele mooie tegenstanders dus. Tegen Brazilië en Uruguay. Bas, tegenover bedankt. Gaan wij verder met, uh, inderdaad, Ibrahim Afalaj. De man die uh, zich morgen dan ook moet verzamelen. Maar inderdaad, hij zal nog niet helemaal bezig zijn met die trip van Oranje. Want komende zaterdag staat voor Afalaj de Champions League finale... tussen Barcelona en Manchester United op het programma. Al is het natuurlijk de vraag of die ook echt daadwerkelijk in actie zal komen. Vanavond sprak Ayold Kloosterboer... op een massaal bezochte persdag in Barcelona even met Afalaj. Wat een enorm circus hier. Hè? Heb je, hoe voel jij dat? Heb je nog nooit zoiets meegemaakt? Ja, het is natuurlijk uh, dat, je me, dat je dit meemaakt, uh, dat enorm leeft. En, uh... ja, Maar goed, daar sluit je wel voor af. Ja, maar 250 journalisten, kun je je daarvoor afsluiten? Ja, tuurlijk. Uh, ik bedoel, uh, je moet toch het uh, spel op de mat leggen wat je normaal ook altijd uh, doet en probeert te doen. Dus uh, je moet je alle afsluiten voor alles. Ja, Dan heb je uh, afgelopen weekend gespeeld, gescoord zelfs. Dat was in het B-team.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 Hoe leven jullie daar naartoe vanaf nu? We leven er met z'n allen met heel veel vertrouwen naartoe. en We hebben allemaal een heel goed gevoel. En We kijken er ook met z'n allen heel erg naar uit. Omdat het een fantastische wedstrijd wordt. Kan het zijn, vanwege die aswolk dat jullie eerder moeten vertrekken? Heb je daar iets over gehoord? Ja, dat hoor ik her en der. De kans is ook aanwezig dat we misschien wat eerder daar naartoe gaan. Maar daar kan ik nog niet met 100% wat over zeggen. Veel succes. Dank je wel. ...operator van Sade, bijna kwart voor elf. Richard Schuil en Reinder Nummerdoor. Dat waren altijd de namen als je in Nederland sprak over beachvolleybal. Maar tegenwoordig staan Sanne Keizer en Marleen van Iersel in het middelpunt. Dat bleek al bij de persbijeenkomst van de Volleybalbond van vandaag in Den Haag. Daar maakte beachteam Holland de plannen bekend... ...die de beachvolleyballers uiteindelijk naar Londen moeten leiden. Ruim een jaar voor de Olympische Spelen... ...lijken deze twee vrouwen de belangrijkste troef te zijn. Een bijdrage van Floris van Hoorn. Laat nou, ik in ieder geval beginnen met iedereen hartelijk welkom te heten hier in de op deze mooie. Technisch dag. zat het misschien een beetje tegen vanmiddag. Sportief gaat het het beachvolleybal in Nederland voor de wind. Van harte gefeliciteerd met deze prachtige prestatie en ik kan alleen maar zeggen ga zo door. Natuurlijk hebben we een mooi bloemetje voor jullie. Ga ik even. Pakken. Bloemen voor Sanne Keijzer en Marleen van Iersol. Ze wonnen afgelopen weekend hun tweede toernooi in de World Tour. De tweede toernooi-zegen op een rij. En daarvoor werden ze ook gecomplimenteerd door hun coach Victor Antiloff. Um, um, everybody... De vrouwen zelf proberen met beide benen op de grond te blijven staan. Maar hoe moeilijk is dat na die twee overwinningen? Behoren ze nu tot de wereldtop? Marleen van Nieuwsel en Sanne Keizer. Uh, ja, ik denk dat we dat ook misschien al wel waren. Maar dat, uh, ja, dat, het, het, we zijn nu gewoon in topvorm. Top en we weten nu het niveau vast te houden in bepaalde wedstrijden. En ook tegen de Amerikanen en Brazilianen. En ik denk dat je dan, als je dat, dat denkwerk kan doen in het spel... en die combinatie denk ik dat je dan wel bij de wereldtop hoort. Ja. Ik denk dat we zeker dit seizoen uh, mentaal gewoon sterker zijn geworden. We, we weten nu uh, veel meer hoe, uh, hoe we rustig moeten blijven in de wedstrijden. En hoe... Uh, ja, ons niet gek moeten laten maken en gewoon moeten blijven volleyballen in ieder geval. Je ziet heel vaak dat uh, mensen ineens blokkeren en uh, allemaal gekke dingen gaan doen. En ik denk dat dit seizoen, uh, of in ieder geval tot nu toe, uh, hebben wij dat, uh, is ons dat aardig gelukt. Om gewoon te blijven volleyballen. Hebben jullie erg aangehikt tegen dat laatste stapje? Uh, vorig jaar wel ja. We hebben vorig jaar een aantal, uh, uh, aantal keer de halve finale gehaald natuurlijk. En toen uh, lukte het ons steeds niet om over die drempel heen te komen om een keer de, in ieder geval de finale te halen. En uh, daar zijn wij deze winter ook veel mee bezig geweest. Van, nou, hoe moet je daar dan mee omgaan op zo'n moment? Wat, uh, ja, hoe kun je het nou gewoon zien als een gewone wedstrijd en niet uh, als een enorm groot moment? En uh, ik denk dat we daar gewoon uh, ja, een stukje volwassener in zijn geworden. En dat dat ons heeft geholpen om, uh, om uiteindelijk die finales te halen. Je wint het toernooi van Shanghai. Met wat voor gevoel begin je dan aan het volgende toernooi in Polen?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 heel kritisch ja op dit moment kan het natuurlijk niet zo heel veel beter. Nee, dat is gemeen om te zeggen. Nee, we, ja, we hebben nu een topvorm te pakken en uh, ik denk dat er nog steeds wel uh, te verbeteren is in. Um Um, in het fysieke gedeelte. We, we, zijn, we hebben een hele grote stap gemaakt. Ik moet echt zeggen dat we in topvorm zijn, ook qua conditie. Maar ik, ja, ik geef nooit op. En ik heb het idee dat je altijd overal in kan verbeteren. En daarnaast zijn we ook nog steeds jong. En uh, kunnen we denk ik ook tactisch uh, in het spel nog heel veel leren. En uh, daar hebben we gelukkig hele goede coaches voor. Al dus Sanne Keizer. De afgelopen jaren waren vooral Rijn de nummer door. En Richard Schuil, de vaandeldragers van het Nederlandse beachvolleybal. Zij staan nu even in de schaduw. Rein de nummerdoor had zelfs tijd voor een broodje. Nee, dat doet een beetje pijn. Dat is geen goed teken. <laughs> Het is een beetje stil uh, rond jullie. Hoe komt dat? Nou ja, omdat de resultaten gewoon op dit moment... We hebben natuurlijk pas drie toernooien gehad, maar die zijn nog niet echt uh, aansprekend. Dus uh, uh, we hebben vorig jaar natuurlijk nog wel uh, de Europese titel gepakt... waarin we nog wel weer uh, aardig van ons hebben doen laten spreken. Maar, uh, dit seizoen nog niet. Uh, ja, wij zullen aan de bak moeten. Zo simpel is het. Maak je je zorgen? Nee, dat niet. Nee, nog niet in ieder geval. Uh, ik denk dat we over twee maanden uh, veel meer weten. Want uh, belangrijke toernooien gaan nu komen. Dus uh, het wordt nu wel heel interessant. We hebben nu uh, een Grand Slam, een WK en dan geloof ik nog vier Grand Slams achteraan. Dus uh, ja, dat zijn wel de toernooien waar het er nu om gaat. Dus uh, er zullen wel resultaten moeten gaan komen. Uh, haal je daar een paar goede resultaten, dan, uh, dan, ben je, dan is er niks in de hand. Maar uh, gebeurt dat niet, ja, dan, worden, dan gaat de tijd dringen op een gegeven moment natuurlijk. Na de persbijeenkomst werd er nog even getraind in het beachstadion van Den Haag. Het stadion waar Sanne Keijzer en Marleen van Iersel ook eind augustus een World Tour overwinning hopen te boeken. Maar gedroomd wordt er vooral van 2012 de Olympische Spelen in Londen. Die, die droom die zit altijd uh, ergens in mijn achterhoofd. Ja, die komt nu steeds dichterbij. En uh, ja, krijgt steeds meer vorm. En uh, het de het droom wordt ook steeds mooier, denk ik. <laughs> ja, zeker na de laatste paar weken. Dan, uh, na negen jaar een carrière te hebben waarin je ja, eigenlijk net naast die medailles greep. één keer een brons alleen. En uh, dan merk je, als je goud wint, merk je waar je het al die negen jaar voor hebt gedaan. En uh, dat is dubbel en dwars waard. En ik ben heel erg. Uh, ja, Als je dan een gouden medaille in de handen hebt. dan denk je dat is wat ik wil. en dat is wat ik ook volgend jaar wil. En het liefst in Londen. Voetbal vandaag. De aanklager betaald voetbal van de KNVB. is een onderzoek gestart naar Doezan Tadic van SC Groningen. Hij maakte gisteren in de na-competitiewedstrijd tegen Herakles. een slaande beweging richting tegenstander Plet. En Patrick van Aanholt blijft voorlopig eigendom van Chelsea. De jonge verdediger was het afgelopen seizoen verhuurd aan Leicester City. Chelsea heeft zijn tot medio volgend jaar lopende contract opengebroken en verlengd tot medio 2015. Van Aanholt werd in 2007 als 16 jarige door Chelsea weggehaald bij PSV. En coach Hugo Broos gaat weg bij Zulte Waregem. In België is dat. Hij was pas sinds eind oktober in dienst van de club. Zulte deed tot de laatste dag mee om een Europees ticket... maar verloor in die laatste ronde met 7-1 van Westerloop. Het was in tram 7. Ik was van mijn werk op weg naar huis. Ik zat wat te lezen. In een boek. Toen kwam ze binnen.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 Dennis van der Ven en Jeroen van Koningsbrug, oftewel Jurk met tram 7. Er Wennemars, Jan Bos, Rintje Ritsma en Henk Angenent. Het zijn vier deelnemers aan de versnelde trainerscursus die de KNSB is gestart. De afgelopen jaren zijn veel toppers gestopt... en op deze manier hoopt de schaatsbond hen te behouden voor de sport. Vanavond was les 1, Sebastian Timmerman was erbij. Welkom bij deze kick-off, want dat is het... Oud keren terug in de klas. Nou ja, klas, klas is het eigenlijk niet echt. Het is meer een mooi zaaltje in een hotel langs de A1 bij uh, Amersfoort. En dat allemaal onder de bezielende leiding van meester Arie, Arie Koops. Nee, deze keer ben ik geen meester. Vanavond hebben we een veel betere meester. En de naam Harm Kuipers. Die vanavond uh, voor de klas, het klasje, missie mag staan waarin we oud-top-sporters de gelegenheid willen stellen... om uh, op een versnelde manier ja, te laten slagen voor hun trainersdiploma. Begin van het nieuwe leven. Dat klinkt mooi, begin van het nieuwe leven. Ja, <laughs> nou ja, zo, zo is het wel een beetje. Weet je, wel. je stopt met schaatsen en dan uh, dus het begin, begint gewoon weer iets nieuws. Hoe zit het met de trainersambities van Jan Bos? Nou, echt trainersambities, uh, die heb ik eigenlijk voorlopig nog niet... Um, ik kijk, ik kijk meer, uh, meer breder. Naast een docent, die vaak maar één keer, twee, twee, tweeënhalf, drie uur voor je staat... heb je ook een le leercoach waar je altijd op terug kunt vallen. En die zeg maar oplossingsgericht met jullie op zoek gaat naar antwoorden. Wat je uiteindelijk wil is dat je een sporter aan de start krijgt die het gevoel heeft dat hij... Die... Dat hij er zelf alles aan gedaan heeft en het puur ook voor zichzelf doet. En uh, uit, vanuit zijn ziel uh, sport en niet, en niet voor, een, voor wie dan ook. Voor zijn trainer, voor zijn sponsor, voor zijn ouders, voor wie dan ook. En dat hij echt het puur voor zichzelf doet. En alleen dan uh, dat je het uit jezelf kan halen. En dat is, dat is mijn droom en mijn visie eigenlijk een beetje. Want je hebt wel eens al gezinspeeld op het oprichten van een soort uh, Jan Boschol. Waarin je heel... Duidelijk sporters begeleid. Dat idee wordt eigenlijk nog steeds concreter en groter. En, uh, maar, maar je moet ergens beginnen. Hè? Dat begint eigenlijk hier. Ik heb alleen maar heel veel dingen gedaan op eigen ervaring. Dus uh, ik, kan, ik kan moeilijk zeggen van uh, ja, jullie, jullie moeten dit doen omdat, uh, omdat ik dat zelf zo altijd deed. Dus dat is, uh, ja, je wil ook uh, wat meer duidelijkheid en, en daar ook over meer, meer kennis in huis halen. Dus dat, ja, dat is alleen maar, uh, alleen maar gunstig. Ik gunstig. ooit trainer geweest, maar ik heb nooit rondje 26 gereden. Dat is toch een bepaalde ervaring die je op doet. zit in je lijf, maar nu moeten jullie juist die ervaring uit je lijf halen. Een van de oud-schaatsers die dus uh, trainer gaat worden is Erben Ja, Je bent eigenlijk al een beetje trainer, toch? Voor je zoon? Oh, ik ben zeker trainer. Ja, ik geef uh, al sinds vorig jaar training aan, aan, aan de Ja, Dat vind ik hartstikke leuk. Echt heel, heel leuk. Maar toch uh, wel de motivatie om nog meer te gaan doen in trainersverband? Uh, nou, ik heb ook al trainen alleen maar pupillen, Dan is het nogal vrij lastig. Dus het is, uh, ik ben eigenlijk achtergekomen dat als, als schaatser ben je altijd heel erg bent. Dan heb je alleen maar vanuit je eigen perspectief naar uh, de schaatsport gekeken. En ik denk dat het sowieso heel erg interessant is. Al is het alleen al voor mijn eigen ontwikkeling. Om ook eens een keer de andere kant te bekijken. En een, met een iets breder perspectief naar de schaatsport te kijken. En dan denk ik dat het, het coaches aspect wel uh, heel erg interessant kan zijn. Het was, uh, mijn relatie met coaches was toch al een beetje uh, vallend opstaan. Of, of het was heel innig of het was helemaal niks meer. Ik heb, ik heb wel geluk gehad dat ik wel de, de, de, de beste coaches... en de meest verschillende coaches die er zijn in Schaas, die heb ik allemaal gehad. Ik heb onder, onder de alle toptrainers getraind. En uh, nou, ik hoop dat ik daar uh, nu iets meer inzicht in kan krijgen. Ze zoeken nog een bondscoach voor de ploegenachtervolging onder andere. Nou, dat is een onderdeel dat, dat ging jou altijd erg aan het hart. Ik moet zeggen dat het coachingsaspect, dat, dat, dat, dat vind ik altijd wel heel erg... Uh, Heel erg interessant, dus uh, nou ja, wie weet. Ze kunnen bij je aankloppen als ze dat willen. Maar dat is geen geheim. We zoeken uh, inderdaad nog een bondscoach. En daar uh, geven we onszelf ook nog uh, enige tijd voor. Maar misschien zit er wel een hele voortvarende leerling in deze klas. Dat Arie Koops denkt, hé, hey, dat wordt de nieuwe bondscoach. Op zich zou dat kunnen, maar op zich zou dat ook weer heel vroeg zijn. Want ik vind dat je als uh, bondscoach, je kunt maar één keer heel goed beginnen... En uh, te vroeg daarmee beginnen zou altijd uh, slecht zijn. En aangezien we voor twee keer goud gaan, uh, zullen we daar echt nog eventjes uh, rustig over nadenken. We zijn klaar voor vanavond. Zometeen kunt u gaan luisteren naar Met het oog op morgen. Vanavond gepresenteerd door Lucella Carrasco. Ik wens u nog een prettige avond. Come gather Bob Dylan. And admit that the around you have grown. Geboren 24 mei 1941. Oh, the times, Morgen wordt hij 70. Een van de grootste songwriters van Amerika. Luister zometeen naar het verjaardagsfeest van Bob Dylan op Radio 1. Vier uur lang Dylan-kenners, vertalingen gezongen door lucky fans. En natuurlijk muziek van de meester zelf.